Het ding, een hoorspel van Giles Cooper, vertaald door Nina Bergsma. Dat, uh, dat blik. Hij kwam op me af en hij heeft hmm. me toch dingen gezegd. Dat blik met bruine bonen. Hmm. Hmm. Wat voor dingen? Nou, die hij zei. Nou, maar het kan me niks schelen. En dat heb ik hem verteld ook. Hmm. Nee, dat blik hè. Dat blik dat we gisteravond hadden, weet je nou. Hmm. Nou, wat voor blik. Je snapt niet waar ze het lef vandaan halen. Hmm. Nou? Heb je dat uh, weggegooid? Nee, er zitten nog bonen in. Zeg, ah. kan jij daar nou bij? Omdat hij niet anders is als hij is en omdat ik niet anders ben als ik ben. Zou hij die bonen hebben? Nee, ik wil het blik hebben. Waarvoor? Hm, ik wil alle blikken hebben. Aan het eind van uh, Blackway Common woont een vent die zo'n machine heeft, die alles vermaalt. Blikken zo, hm? tot de hele auto's toe. En die geeft een shilling de honderd. Dat is ook niet veel, een shilling de honderd. Het is toch iets. Oh, iets ja, iets is het wel. Maar kan jij er nou bij? De manier waarop. Wie was het dan? Ja, is er zo'n kerel op het werk? Ach, dan moet je ook van je afbijten. Dat heb ik gedaan. Ik zei dat geld dat ik hier krijg, kan ik ook ergens anders verdienen. Wat zei ze toen? Dat het goed was. Goed. Hoezo? Ze gaven me de bonds. Nee. Ik oh, kan gemakkelijk iets anders krijgen. Maar ik dacht dat je het daar prettig vond. En niet als dus ik gecommandeerd word. Hmm. Ja. Nou, even goed. Zeg, wat hebben we nog meer voor blikken? Hmm. Nee, liggen er nog wat in de sloot? Welke sloot? Achter het erf, waar de wal is afgebrokkeld. Als ze verroest zijn, heb ik er niks aan, hoor. Ted zei dat hij ze niet neemt als ze verroest zijn. Oh, Nou ja, dan weet ik het niet. Ja, weet ook niks, jij. Ja. Maar ik weet wel dat je een nou aanslagen bent. Ja, ik heb me trots. Maar ik heb een vrachtwagen. Wat moet daar nou mee? Wat moet het nou met afbetaling? Maar met de tv? Dan krijg je toch geen beeld. Ja. Zo help je ook niet om het te krijgen. wat dacht je van wel? We hebben het toch niet? Omdat we achter zijn. Maar verdwijnt het beeld dan als je achter bent met betalen? Nee, maar ze zijn als vergeten. De is een sof. Vergeten ze alles. Maar... Als wij nou gaan klagen dat we geen beeld krijgen en vragen of ze iemand sturen om het te repareren... Ja, dan denken ze weer aan ons en dan zullen ze om het geld vragen of ze komen het toestel weghalen of zo. Nou, toch. Je, je kan toch immers luisteren? U zei dat je het leuk vond om naar te luisteren. Dat is toch niet hetzelfde? Dat vind ik alleen leuk als jij hier binnen het toestel staat uit te kwebbelen. Nou, voor mijn part. Hm. Toch zou ik liever kijken... Liever kijken. Zij zo liever kijken. Huh, er is ook nog een fles op de tafel. Nee, die heb ik zelf betaald van mijn eigen geld. En waar is je geld nou dan? Nou, zeg op. Waar moet je het nou vandaan halen? Alleen omdat je je niks laat zeggen. Maar ik zeg je, hè. Dat je je niks van die kerels moet aantrekken, dat zeg ik je. Ik zal je nog meer vertellen. Nee, ik krijg wel iets anders. Hm, wanneer dan? Nou? Hé, hey, wanneer? En waar? Nou, het bejaardentehuis. Daar hebben ze schoonmaaksters nodig. Ja, maar jou niet. Daar ben je al eens een keer geweest. Nou ja, toen zat die directrice altijd om met de fitte. Mm. En heeft zij toen de band gekregen? Niks hoor, zij niet. <laughs> jou zou ze niet terugnemen. Ja, er is altijd wel iets te vinden. We mm. moeten naar nou de volgende week met het geld? Moet de uur nog betalen? Heb jij dan niks? Wat ik heb, dat heb ik. En daar gaat het ook niet om. Mm. Mm. Wil je trouwens ook tegen je moeder zeggen... Ja, ik weet het wel. Ik weet er alles van. Ik heb nog wel gehoord. Waarom heeft hij geen vaste baan? Denk je soms dat ik niet werk? Hé, hey, denk je dat soms? Nee, ik heb nooit gezegd. Nee, nooit gezegd. Oh, nee, nooit gezegd. Maar wel gaan luisteren als je moeder het zei. Vast werk, hè? Een vaste baan. Zeker net als je vader die 40 jaar lang, iedere week, wist hij de wat hij de volgende week kon vangen. En het was nooit genoeg. Maar doorgaan met straten vegen voor de gemeente, tot hij ermee neer kon vallen. Ja, dus dan ook gebeurt ook. Ja... En maar hopen dat hij een keer de pool zou winnen. Nou, dat is nooit gebeurd. Heb je wel eens bedacht hoe het geweest moet zijn toen hij pas begon? Dat was hij dan. Hij kreeg een baan, hij kreeg zijn loon, hij kreeg zijn vrouw. Tjie. En dat is alles wat hij ooit gehad heeft. Meer heeft hij nooit gekregen. Hm. Behalve dan nog jullie met zijn sissen. Arme Drommel. Hij heeft zijn best voor ons gedaan. Hm. Kon hij niks beters verzinnen? Hij heeft tenminste nooit in de gevangenis gezeten. Laat mijn moeder daar buiten. Ik noemde toch geen naam. Nee, maar je bedoelde het wel. Ik weet best wat je bedoelde. En wat bedoelde ik dan? Ja, stil dan maar. Hou je mond. Nou, zeg dan wat ik bedoelde. Hou je bek, zeg ik. Ga slapen. ratten. Ja. Die komen op het graan af, dat die ouwe. Je nou, hoort die ook weer, die, die, die, die, die thurl aan zijn kippen voert. Ja, dit waren geen ratten. Hm? Nee, ik weet huis wel hoe ratten doen. Ja. Ze komen erop af, vanuit de mesthoop, daar zitten ze altijd. Ja, maar er is iets bovenop het dak. Nee, nee hoor, nou niet meer. Ja, maar het was er wel. Ah, houd toch op. Ja, ik, ik ga wel eens even kijken. Dat bed, lijkt wel een zingende zaag met een kikker in zijn keel. Oh, oh, oh, oh. Huh? wat is er nou? Wat heb je nou, een vredesnaam? Ik, ik kan niet meer uit het raam kijken. Er is iets daar buiten. Ik kan niet meer naar buiten kijken. Ze zijn levend begraven. Je kan buiten niks meer zien. Ach, dat komt omdat het donker is. Maar, maar daar is iets. Iets dat beweegt. Nou, kom dan. Ja, nou, wacht. Steek het licht eens aan. Laat nou, het de nou, toe dan. Het licht nog aan. Deur, de deur. Oh ja. Hé, nou. Wat doe je daar nou? Wat sta je daar nou? Vooruit trek iets aan. Die honden. Moet je die honden horen? Ja, het zal wel een vos zijn die uit het bos over de is gesprongen. Daarom gaan ze zo keer. Nou, kom nou. Ja, als die oude kerel die je soms weer rondhangt, dan ga jij maar naar je bed terug. Dan geef ik hem wel iets om te kijken. Mijn vuist in zijn oog. Huh? Oh, Gary. Oh, Gary. Ja, stil toch. Huh? Wat, wat is dat nou voor iets? Oh, Gary, ik vind het zo eng. Hé, hey, een of de laken hangt toch over die deur en over... Ja, ook over de vensters. Ja, hey, ik zei toch dat... Ja, ja stil nou maar, stil nou maar. Trek iets aan en, en, en, en gooi mijn broekje heen. bewoog. Daar. Daar zag ik het bewegen. Ja, dat, dat komt door de winter, dat is alles. Het is niks. Alleen maar een laken. Ach. Zeker iemand die een geintje uithaalt. Nou, waar is mijn broek nou? Wie dan? Wat? Wat wie dan? Wie, wie haalt er dan een geintje uit? Weet ik dat. Zal ik direct wel achterkomen. Ja. Wie is daar? Nee, hey, daar is toch iemand! Wie ben jij? Gary. Nou, vooruit! Wie is daar op het motje? Ja, ik ben het maar. John Searle. Zie je wel, als ik het niet dacht. Vuile smeerlap die je bent, sta je weer te gluren? Maar nou heb je betrapt! Nee, nee, nee, nee, dat is het niet. Ik, ik hoorde zo'n lawaai. Nou, dat doe je zelf, dat is het. Dat lawaai, dat komt van jou. Nee, kijk nou eens op je dak. Huh? Nee, kijk dan. Dat kan ik toch niet gedaan hebben? Wat is dat? Ja, daar kwam ik juist voor om te zien wat het is. Eerst dat lawaai en toen werden mijn kippen onrustig. En toen die honden. Daarom kwam ik eens kijken. Maar, maar wat is dat dan? Carrie! Ja, waar ben je? Ah, dag liefje. Goedenavond. Je man en ik hadden het juist over het fenomeen dat op het dak van jullie huis is verschenen. Oh, wat je een huis noemt. Het is meer een hutje. Op het dak van jullie woning. Van jullie eenvoudige woning. Ja, maar wat is dat nou? Ik meen een parachute. Ja, Maar alles is erdoor bedekt. Een bijzonder grote parachute. Ja, je hebt gelijk. Maar waar komt die dan vandaan? Uit ja, de lucht, waar ze gewoonlijk vandaan komen. Ja, en wat zit er dan aan het andere eind? Dat zal wel ergens op het erf liggen, denk ik. Eh, willen we eens gaan kijken? Tje, mijn moeder hè, die heeft dus verteld dat er bij de slag om Engeland... zomaar een Duitser in de tuin van de buren neerkwam. En toen hebben ze hem nog tegengegeven ook. Eh, ja, nou, kom dan maar. Ze zeiden dat hij aardig was. Je sprak Engels en zo. Ja, deze kant op. Jongen, pas op dat je niet tegen de wagen oploopt. Ja, nog een geluk dat er een maan is. Anders zouden we helemaal niks zien. De onstandvastige maan die de toppen der vruchtbomen met zilver besprenkelt. Na jou, liefje, na jou. Er zit helemaal niet zo'n man aan vast. Maar wat is het dan wel? Ah, het spreekt vanzelf dat het geen man is. Die hangen niet als een reuze parachutes. Dat wist ik van tevoren. Ja, maar wat is het dan voor iets? Liefje, ik bestudeer uitsluitend de kranten die om mijn boodschappen zijn gewikkeld. En als je mijn beperkte kennis dus in aanmerking wilt nemen, dan zou ik zeggen dat je staat te kijken naar een. Uh, wat ze noemen. een ruimtecapsule. Een ruimtecapsule? Wat is hmm. Een ruimtecapsule? Yeah. Ja, maar. Hoe is dat ding dan hier terechtgekomen? Neergestort. Uit de hemel gevallen als Lucifer. Ze komen allemaal ergens naar beneden. Maar heb je het niet koud, liefje, in dat dunne japonnetje? Hm? Je moet geen kou vatten. Laat hem met rust. Hij deed anders niks. Hij vroeg alleen maar of ik het koud had. En dat heb ik. Nou, ga dan naar binnen. Waarom... Uh... Waarom zou dat ding hier zo nodig hebben moeten landen? Ik betwijfel of het dat zo nodig moest. Volgens mijn bescheiden mening is er iets misgegaan. Had nog gevaarlijk kunnen zijn ook, zeg. En wat moeten we nou doen? Ja. Om te beginnen die parachute van het dak af zien te krijgen. Ja. Altijd beginnen bij het begin. Nou, vooruit dan. Help eens trekken. Ja. Ja. ja. ja. Oh, nou, zit toch aardig wat goede stof aan, zeg? Ja, als het maar om de wetenschap gaat, dan nemen ze altijd het beste van het beste. Moeten we nou niet iemand waarschuwen? Wie dan? Ja, wie? Nou, gewoon opbellen en het zeggen. En de politie zeker? Die hebben we hier niet nodig. Ik krijg het koud. Nou, ga dan naar binnen, dat heb ik je toch al gezegd? Nou, wat gaan jullie dan doen? Prima, stof zit er in die parachute. Hé, hey. Hey, waar is dat andere ding van gemaakt? Van metaal. En ongetwijfeld van zeldzaam goed metaal. Kuu, kennen we hebben. Ja, toch vind ik dat we het aan niemand moeten zeggen. Ja, als je het aan de politie zegt, weet je wat er dan gebeurt? Dan komen ze hier overal hun nezen steken. En best mogelijk dat ze ook nog zeggen dat ik het ingegrapt heb. Ja, als je maar even de kans geeft, ga je voor alles op de bon. En natuurlijk kun je nooit weten wat ze verder nog voor onregelmatigheidjes ontdekken. Hè? Gary heeft niks op ze geweten. Maar jij, hè? Probeer het maar niet op mij af te schuiven. Ik weet waarom je geen leraar meer bent. Ik kan nog heel goed lesgeven. Oh, het hier maar uit je hoofd laat. Dankjewel. Ik ken die lessen van jou. Zouden wij het wagen om Daftnes en Chloe te onderrichten? <laughs> zeg maar, uh, hoe moet dat nou met dat ding? We kunnen dat er toch zo niet laten? We moeten het aan iemand vertellen. De pers zal er wel interesse voor hebben. Wie? De kranten. Dit is belangrijk nieuws. En zou het hiervoor betalen? Zeer zeker, voor een exclusief bericht. Wat is dat? Nou, als je een van de kranten opbelt en je zegt dat je een satelliet op je erf hebt, dan kun je je eigen voorwaarden stellen eer je het adres opgeeft. Ja, dat is het zeg. Ja, die... meteen bellen. Zag die, die telefooncel bij de snoepwinkel, die is het dichtst erbij. Ja, dat weet ik. Zeg, als jij daar nou naartoe gaat, Mil, dan blijven wij hier de wacht houden. Ja, maar ik, ik weet niet hoe dat gaat met zo'n telefoon. De horen van de haak nemen, liefje. Het nummer draaien en het geld in de gleuf stoppen... als ze aan de andere kant iets zeggen. Ja, maar ik kan nooit goed verstaan wat ze zeggen. Moet je haar horen. Ja, zal ik dan gaan? Ja, ja, laat hem maar gaan, Gary. Laat hij het maar doen. Hij kan het het beste. Het beste? Denk je dat ik niet kan telefoneren? Jawel, maar meneer... Cyril. Uh, ja, nou, die weet het beste aan wie je moet vragen. Nou, dat weet ik ook wel. Denk je dat we allemaal even achterlijk zijn als jij? Ik ben graag bereid om alle mogelijke hulp te bieden. Hij praat zo netjes. He? Ja, wat doet dat er nou toe? Het gaat erom wat je te zeggen hebt. Natuurlijk, dat is volkomen waar. En ik weet best wat ik zeggen moet. Nou, dan zullen wij je de wacht houden. Ja, je kunt doen wat je wilt, maar jij gaat naar binnen, Mil. Ik voel me hier best. Oh, en je zei er net dat je het koud had. Nou, ga dan naar binnen en blijf binnen vooruit. Nee, ik neem even de wagen. Ik ben in mijn mum van tijd terug. En ik blijf hier de wacht houden. Wees maar niet ongerust! Ik ben niet ongerust! Ja, wat is er? Zal ik jou eens wat vertellen, schatje? Ik heb het ook koud... Ik wou graag iemand spreken. Welk nummer moet u hebben? Ik moet iemand spreken. Ik heb iets belangrijks te vertellen. Welk nummer moet u hebben? Bij mij is zo'n ding zo'n... Uh, ach, u weet wel, een van die dingen is op mijn erf terechtgekomen. vandaan spreekt u? Ze zeiden dat uh, u geld zou geven voor dat bericht. Is dat zo? Wat is het nummer van de telefooncel waar u belt? Kunt u me dat ook zeggen? Nee, dat, dat, dat zeg ik niet voordat u zegt wat u ervoor betalen wil. Ja, heeft u nou begrepen waarom het gaat? Dat ding is dus bij mij geland... Aan een, aan een parachute. En, en als u het in de krant wilt hebben, dan zal ik u zeggen waar u moet zijn. Maar u moet er wel voor betalen. Dit is de centrale. Welk nummer moest u hebben? Oh, daar heb je de wagen, die komt er weer terug. Huh? Dat moet Gary zijn. Oh, ik zou het vervelend vinden als hij dacht dat ik mijn post had verlaten. Nou, vlucht dan, anders wordt hij kwaad. Nou, hou je van melk, chocolat? Ja, maar schiet dat toch op, alsjeblieft. Kijk eens wat ik hier heb. Een reep van 30 centen. De helft is voor jou. Oh, dank je. heb je me al. En? Geluk gehad, Daafnis. Wie, zeg je? Oh, een grapje. Een klein grapje. Hoe is het gegaan? Alleen maar tijd verspild. Ach... Kon je geen verbinding krijgen? Ja, kon verbinding genoeg krijgen, ja. Verbinding was er wel. Geloofde ze je dan niet? Ah, weet ik niet. kan er geen wijsheid worden. Ze deed zo soms zinnig, zeker half in slaap of zo. Sss, wat een mooie manier om een krant te dirigeren, zeg. Is het in orde, Gary? Wat bedoel je met in orde? Ik ben best in orde. Maar het probleem vraagt nog steeds om een oplossing. Zeg, willen ze geld aan ons geven? Ach, het zijn suffers daar. We weten niet hoe laat het is. Zeg, toen jij weg was, zijn er twee aardige ideetjes bij mij opgekomen. Zeker aardig ideetjes. Oh, Gary, toch. Nou, goed. Nou, zeg maar op. Ten eerste moeten we de mogelijkheid onder ogen zien... dat zich in dat ding nog een ruimtevaarder kan bevinden. Wat? Dat er iemand in kan zitten. In dat ding? Tja, dat is best mogelijk. Ach, die stumper. Maar dat zal toch wel niet? Het is al eerder zo geweest en het zal in de toekomst zo zijn. Dus waarom nu niet? Hm, klinkt geen eens hol Maar als je aan deze kant komt Dan zul je zien dat hier iets is dat uh, een luik schijnt te zijn hm, Helemaal vastgegrendeld? Ja licht Ze zijn natuurlijk bang dat het anders per ongeluk open kan gaan En als je nou even hier komt Waar het is omgekanteld Dan zul je daar schuin omlaag iets zien dat op een raampje lijkt Ja daar ja Laten we daar eens gaan kijken. Ik kan daar met mijn oude botten niet naartoe kruipen. En uh, daarom bleek het mij beter om op de jeugd te wachten. Tja, so, zie je iets, Carrie? Nou, uh, het valt niet mee hoor, zo met je kop naar beneden. Even kijken. Nee, nee, ik zie niks. Alles is donker daarbinnen. binnen. Is hij zeker bewusteloos? Ik heb een Engelse sleutel. Misschien kunnen we daar die gendels mee loskrijgen. Dat zou uiterst onverstandig zijn als uh -huh. ik dat zo mag zeggen. Ja, maar we moeten toch zien hem eruit te krijgen. Ik bedoel, we, we kunnen hem ja. dat toch zo niet laten? Aangenomen dat hij er is. Ja. En je zei dat hij er was. Nee, dat hij er kan zijn. Ik heb alleen maar gezegd dat hij er zijn kan. Ja, maar niemand is eruit gekomen. Misschien is er ook niemand om eruit te komen. Of alleen een hond, of een aap, of een, of een rat. Bedoel je, dat er niemand in zou zitten? Alleen instrumenten en zo? Ja, dat bedoel ik. Nou, laten we dan even gaan kijken. Nee, wacht nou. Als, en onthoud goed dat ik zeg als, ik stel dus niets vast, nee. als het dus onbemand is, dan is het zeer goed mogelijk dat er voorzieningen zijn getroffen om het te vernietigen voor het geval het in verkeerde handen terecht zou komen. Zeg nou eens precies wat je bedoelt. Als je eraan komt, zou het wel eens kunnen ontploffen. Ontploffen, dat ja. ding? ja. Waarom zou dat nou ontploffen? Ja, Gary, ja, dat kan. Weet je nog, toen die kinderen zijn voor verongelukt omdat ze op de met een bom hadden gespeeld... en toen zijn er nog van die waarschuwingsborden neergezet. Ach. Ja, echt waar. En toen zei de politie nog dat je van vreemde voorwerpen af moest blijven. Ja, die moest je laten liggen, want dan mocht wel eens iets bijten dat ze zelf konden inpikken. Yeah. Nou, haal die Engelse sleutel nog maar. Uh, wacht nou. Als het je niet aanstaat, dan ga je maar naar huis. Ik wil zien wat daar binnen is. Dan kon je wel eens een aanzienlijke som geld in je neus voorbij laten gaan. Hoe dat zo? Ik had immers nog een ideetje. Nou? Maar oude heren zoals ik vinden de nachtlucht wel wat koud. Als we je woning eens opzochten. Hey ja, hm? Gary, laten we naar binnen gaan. Ik heb een eigen idee. Ik heb zijn hulp niet nodig. Je wilt zeker om te beginnen het materiaal van de parachute te verkopen? Het ligt op mijn erf en daarom is het nu van mij. Je kunt het veel beter op een andere manier aanpakken. Er is heel wat geld mee gemoeid. En heel wat praatjes. Oh, Gary, luister toch naar hem. Hij weet zoveel. Dankjewel, schatje. Wat hij weet, weet ik ook. Maar niet juist. Wat, uh, wat bedoel je daarmee? Dat hij... Uh, dat hij leraar is geweest en daarom weet hij van alles en nog wat. Nou, goed dan. Als we maar niet de hele nacht worden doorgezaagd. Gezellig is het hier. Gezellig. Alleraardigst. Echt een nestje voor twee tortelduifjes. Nou, zeg nou maar wat je op je hart hebt. Eh, als we eerst eens dus gingen... Ze, uh, hoe heet eh? het ook alweer? Uh, plaatsnemen. Oh, ja. huh? Op dat busbankje, daar zit je het lekkerst. En uh, zal ik dan wat chocolademelk maken? Nee, stil nou. Eerst horen wat hij te zeggen heeft. Oh. Nou, je hebt daar buiten nu iets liggen... dat voor sommige lieden een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt. Het gaat erom wat ik ervoor kan krijgen... Er zijn drie groepen die er bijzonder veel interesse voor zullen hebben. Hm? Groep A is onze eigen dierbare regering. Nou en? Als je die op de hoogte brengt, zullen ze het ding komen weghalen en daar blijft het dan waarschijnlijk bij. Ja, maar we, we zouden toch iets krijgen van die kranten? Nou, dat betwijfel ik sterk. Het zou wel een publiek geheim worden. Nou en? Nou maar verder, gaat door. We kunnen met zekerheid aannemen dat het ding niet gemaakt is in opdracht van onze dierbare regering. En dat is jammer genoeg. Ja, nou, van wie dan wel? Het zij van groep B, zoals we onze vrienden aan de overzijde van de Atlantische Oceaan zullen noemen. Het zij van groep C, de andere. Oh, de, de Duitsers. Nee, nee, nee. De Russen. Niet de Duitsers. De Russen bedoelt hij. Oh, ja. ja, bedenk eens hoe graag die hun speelgoedje terug zouden hebben. Maar. Uh... Maar we weten niet van wie het is. Nee. Misschien staat er iets op geschreven. Geschreven, zeg, ga nou. En nou, Russische letters zijn toch anders? Het komt er in beide gevallen niet op aan. Hoezo? Van welke groep het ook is, de andere groep zal er altijd nog meer belang in stellen. Ja, dat is zo. Nou snap ik je, ja. Oh, wat, wat bedoelt hij dan? Zoiets als uh, spionage. Ja, ja, zeer juist. Maar, uh, maar hoe kunnen we dan zo'n beetje met in contact komen? Je zou de betreffende ambassade kunnen bellen... en een afspraak maken om elkaar op een geheime plaats te ontmoeten. Ja, maar... Uh... Als je wilt, kan ik wel voor je telefoneren. Nee, dat, dat kan ik ook wel. Ja, maar laat hij het nou toch doen, Gary. Hij weet misschien beter wat hij moet zeggen. Wie zegt dat? Denk je dat ik niet weet wat ik zeggen moet? Natuurlijk wel, maar als ik je kan helpen... wil ik dat met alle plezier doen. Ja, en ook met alle plezier het geld opstrijken zeker. Oh, Gary, toch. Een deel van het geld wel, ja. Alsjeblieft, dat is het nou juist. Zie je nou wel? Volgens mij moeten we het niet uit handen geven... voor minder dan 10.000 pond. Oh, 10.000 pond? Het heeft miljoenen gekost om het te krijgen waar het nu is. En als we het spel goed spelen, kunnen we er nog meer uit halen. En dan wou ik voorstellen om het in drieën te verdelen. Mm, dat zou dan... Uh, eens kijken, dat wordt dan... Uh... 3.333 pond, 6 shilling en 8 pennies de man. Oké, oh, Gary, klopt dat? Het uh, uh, is verrekt veel minder dan 10.000. Als man en vrouw samen krijgen jullie dus... 6.660 pond, 13 shilling en 4 pennies. Mm. Oh, dat is toch een heleboel, Gary? En, uh, en wat zullen ze ons dan geven? Ik bedoel, uh, hoe zullen ze het uitbetalen? Contant... We moeten het contant vragen. In biljetten van vijf pond. Oh, ik zou niet weten wat ik die allemaal zo moeten bergen. Ik zou het echt niet weten. We zouden ook dollars kunnen vragen. Ach, aan de jenkies verkopen. Die betalen in dollars. Maar het is in elk geval het beste om het aan de jenkies te verkopen, want die hebben het geld. Het is mogelijk. Misschien. Wie weet. Nou... We kunnen niet precies nagaan hoe ze zullen reageren. Ah, ze zijn slim hoor, de Yankees. Mm. Die weten heus wel wat het beste is. Opscheppers zei het met een grote bek en meer niet. Ze zouden het ook hun plicht kunnen achten om onze regering op de hoogte te brengen. En dan? Nou, dan zouden we nog niets krijgen. Opscheppen, hè, dat kan jij ook. Eerst heb je het over 10.000 pond en nu zeg je weer dat we niks krijgen. Wat is dat nou? Nee, hij zegt toch alleen maar wat er kan gebeuren. Hij zei dat ze zou willen betalen en nou zegt hij dat ze niet zullen betalen. Je moet de zaak van alle kanten bekijken. Van alle kanten. Ik wil één kant hebben waar profijt aan zit. En als jij de andere kant wil bekijken, dan kras je maar op naar je kippenhok. Goed, dan stel ik in alle bescheidenheid voor om eerst groep C te benaderen. Oh ja. Ja, maar wie waren dat ook alweer? De tegenpartij, liefje. Die moeten we benaderen en eens zien wat ze bereid zijn te betalen. En, en als het niet adequaat is, dan, dan gaan we naar groep B. Waarom? Als het niet al te kwaad is? Adequaat. Hm? Als het inadequaat is. Nee, maar we zouden het in biljetten van vijf pond krijgen. Ik zei... Ja, dat... ja, ja, ja, dat weet ik wel. Ik verstond het alleen verkeerd. Nou, voor mijn part. Nee, het lijkt mij toch niet genoeg. Niet genoeg, liefje. Net wat je zegt. Maar op die manier hebben we meer kans om beide partijen te toetsen. Zie je, de Russen zullen ons niet kunnen verhinderen om contact op te nemen met de Amerikanen. Maar omgekeerd kunnen die ons wel verhinderen om contact op te nemen met de Russen. Waarom? Het is nu een beetje laat om de huidige politieke situatie te bespreken. De, de Yankees staan aan onze kant en de Russen niet. Ja, ah, een briljante opmerking, liefje. Je, je bent al even slim als bekoorlijk. Maar uh, dan, dan zouden we met vreemdelingen te doen krijgen. Het zijn allemaal vreemdelingen. Jawel, jawel. Ja, maar de... die anderen zijn toch nog een beetje vreemder. Hun geld is hetzelfde. Huh? We moeten nu handelen en de zaak niet noodloos uitstellen. Hoe dan? Nu meteen opbellen? Nou, als je mij een paar shillingen geeft, dan uh, zou ik wel naar de telefooncel willen gaan. Alsjeblieft, daar heb je het. Hoor je het, hoor je het nou? Wil mij mijn shilling aftroggelen, dat dacht ik wel. Ja, maar als hij nou toch gaat telefoneren? Hoe weet je dat hij dat zal doen? Als je wilt, kun je mij even naar de telefooncel rijden... en dan meteen getuigen zijn van het gesprek. Hmm. Ja. Maar zal nou toch niemand zijn? Oh, daargind slapen ze nooit. Daar ben ik vast van overtuigd. Nou, uh, ik weet het niet, hoor. Ja, wat nou, Gary? Nou, ach... Die luid daar, hè? Het zijn toch maar vreemdelingen en dan weet je nooit waar je aan toe bent. Ze zullen betalen en alles stilhouden. In hun eigen belang. Ja, dat, dat weet ik wel, maar... Maar ja, ze staan uh, maar niet goed. aan onze kant. Wat denk je nou? Denk je nou heus dat er iemand is die aan jullie kant staat of ooit gestaan heeft? Hm? Natuurlijk niet. Kijk alleen maar eens waar jullie wonen en hoe jullie wonen. Is er iemand die zich daarom bekommert? Nee, nee en nog eens nee. Vanuit de trein kijken ze hierop neer en dan zien ze de modderpoelen en het Sintelpad en de vuilnisbelt aan het eind. Maar jullie zien ze niet. Waarom zouden ze ook? Het is dat die vuilnisbelt van de gemeente is, anders zou er niet eens een weg naar je huis gaan. Nou, daar zou ik er wel in aanleggen. Oh nee, beste jongen, geen sprake van. Daar zou je niet eens toestemming voor krijgen. Snap je dat nou niet? Iedereen is tegen je. Dus zie maar van ze los te krijgen wat je kunt. Eerst ze jou ook nog op de mestvaat gooien. Bij de kapotte kinderwagen en die ver verroeste kachels. Want dat zouden ze het liefste met je doen. Met mij ook trouwens. <laughs> Wij horen er niet bij. Maar de narigheid waar jij in verzeild bent, heb ik anders nooit gehad. En die zal ik niet krijgen ook. Als je maar eenmaal op het politiebureau zit, dan weet je niet in wat voor narigheid je nog terechtkomt. Ja, Gary, dat is zo. Ja, ja, als je van ons soort bent, ja. Maar mensen van zijn soort, die zullen ze alleen maar opsluiten als het niet anders kan. Je moest eens weten. Toen ik daar was, toen ik daar werd ondervraagd, toen zeiden ze dat ik mocht gaan zitten. Neemt u plaats, zeiden ze... Ze gaven me zo'n duw dat ik bovenop de kachel terecht kwam. Hé, ah. <laughs> <Hey>, Gary. <laughs> <laughs> Wat zou jij toen hete in je broek geweest hey, zijn? Nou, hè? <laughs> <laughs> <laughs> Het <laughs> had ook zijn <zo> grappige <laughs> kant, dat geef ik toe, ja. <laughs> maar ze kunnen net zo gemeen zijn mm. tegen jou of tegen wie dan ja, ook. Ja, nou, gelijk heeft ze. <laughs> en groep B is op hun hand... Mm. Hebben ze bij die andere dan geen politie? Jawel, maar die zullen zich over jullie niet druk maken. Nee. Ja, ja toch zo. Nou ja, goed. Voor mijn part gaan we met ze praten en voor mijn part doe jij het. Maar, uh... Je vaderlandsliefde is bepaald roerend. Ha, dat is het niet. Ja, maar we moeten nou toch wel iets beslissen. Hé, hey, waar zit je op de kouwe? Hm? Is dat chocola? Hm, Melkchocola. Waar heb je dat vandaan? Hm, mm, dat had ik nog. Dat lichtje. Ik weet heel goed wat je nog had. maar daar was geen chocola bij. Als ik nu even... Mm, heeft hij het maar... soms gegeven? Terwijl ik weg was zeker, hè? Is dat zo? Heeft het van jou? Ik... Ja, ja, ja, het is van jou. Had ik van tevoren kunnen weten. Jij bent hier geweest terwijl ik weg was. Maar nou, wat is er nou op deze? Zie je wel? Het is zo. Nou weet ik het zeker. Jij hebt hem binnengelaten. gelaten. Hij zei dat hij het koud had. Koud? Ha... Heet in de broek was hij. Oh. Jij vieze, smerige ouwe. Huh? Ik ken je. Ik ken je maar al te goed. En ik zal jou leren. Nee, laat het nou met rust. En laat jij je met rust. Oh. Jij bent al net zo erg. Ah, oh, nee, nee, nee. En dat is voor jou. Ah, oh, nee. Oh. Hier, oh, kom hier. Mijn vrouw, hè? Hou oh, op, hou op. Oh, oh. Je zal hem nog vermoorden, gaan. Ik niet, nee. Nu tenminste niet. Hij heeft zijn passie beet. Ik, laat me gaan. Donder op. Oh. Nou, schiet op, daaruit.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 Ze gaven me zo'n duw dat ik bovenop de kachel terechtkwam. Hé, Gary. Wat zou jij toen hete in je broek geweest zijn, hè? Het had ook zijn grappige kant, dat geef ik toe, ja. Maar ze kunnen net zo gemeen zijn tegen jou of tegen wie dan ook. Ja, nou, gelijk heeft ze. En groep B is op hun hand... Hebben ze bij die anderen dan geen politie? Jawel, maar die zullen zich over jullie niet druk maken. Nee. Ja, ja en toch zo... Ach, nou ja, goed. Voor mijn part gaan we met ze praten en voor mijn part doe jij het. Maar, he, he, je vaderlandsliefde is bepaald roerend. Ha, dat is het niet. Ja, maar we moeten nou toch wel iets beslissen. Hé, hey, waar zit je op de kouwe? Hm? Is dat chocola? Hm, melkchocola. Waar heb je dat vandaan?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 Hetende broek was hij. Oh. Jij vieze, smerige ouwe. Hm? Ik ken je. Ik ken je uh... maar al te goed. En ik zal jou leren. Nee, laat het nou met rust. Laat jij je met rust. Oh. Jij bent al net zo erg. Oh, nee, nee, nee. En dat is voor jou. Ah, nee. Oh. Hier, oh, kom hier. Mijn oh. vrouw, hè. Hou oh, op, hou op. Oh, oh. Je zal hem nog vermoorden, Ik niet, nee. Nu tenminste niet. Uh. Hij heeft zijn passie beet. Ik, uh, laat me gaan. Donder op. Uh. Nou, schiet op, daaruit. En hou je voortaan bij je schoolkinderen! Dat, dat had je niet mogen doen. Dat jij hem zomaar hebt binnen gaat laten. Hij heeft niks niemand al gedaan. Huh. Nee, hij probeerde het alleen. Wat? Nou, niks bijzonders. Hmm. Maar hij probeerde het... En toen heb ik gezegd dat hij het later moest. Hey, ja, en toen hebben jullie verder zoet bij elkaar gezeten tot ik terugkwam. Ja, hij heeft gepraat. Hm. Toch? Ja, zoiets van uh, over de liefde, hoe mooi dat is. En, en over een of ander Indisch boek. Hm. En dat we er eigenlijk betere mensen van moesten worden. Maar dat het niet gebeurt als we het verkeerd begrijpen. Heeft hij uh, veiligheid gezegd? Nee, hij heeft niks gezegd. Alleen maar gepraat. Hm. Het enige wat hij kan. Oh, kijk nou eens. Hier ligt bloed. Hier waar je hem die stomp hebt gegeven. Het kan alleen maar goed doen om een beetje bloed kwijt te raken. Nou, ik, ik zal hem maar even Vegen anders maakt het nog vlekken. Oh, wat, wat, wat was dat? Is die weer teruggekomen? Hij heeft een geweer. Nee, er was geen geweer. Wel waar. Hij is het. Hij is teruggekomen om ons neer te schieten, wat ik je zeg. Ah, houd toch op. Het is dat ding natuurlijk. Oh, dan is het ontploft. Hij zei dat het kon. Als het ontploft was, had je wel meer lawaai gehoord. Ik, eh, ik ga eens even kijken. Maar, maar, maar kom, er niet, kom er niet aan, Gary. Laten we nou toch iemand halen die er verstand van heeft. Hier, Mil. Hier zo. Wat is er? Kom eens. Kom eens hier. Wat, wat is er dan gebeurd? Dat luik is er vanzelf afgesprongen. Oh, kom maar nou niet te dichtbij, hoor. Kan geen kwaad. Daarbinnen schijnt licht. Zou er dan toch iemand in zitten? Hallo? Is daar iemand? Wie daar? Huh. Niemand. Maar wel een hoop spullen. Oh, kom er nou uit. Nee, nee, nee, kom jij nou even kijken. Je hoeft niet bang te zijn. Er is hier van alles, maar niks dat je bijten zal. Kijk eens. Oh, dat, dat is een bloem. En dan de rest nog. Moet je al die wijze zien. Nee, maar, maar die bloem zeg. Wie stopt er nou een bloem in zo'n ding dat de lucht in gaat? Huh? Maar dan moet je hier eens zien. Eieren. Tien eieren. Allemaal netjes verpakt. Ah, Het is natuurlijk een grap. Ze willen ons ertussen nemen. Nee, praat nog in onzin. Wie kan dat dan gedaan hebben? En hoe? Hij heeft eieren. Die oude smeerkees. En uh, zou die er tien voor weggeven voor de grap? <laughs> hij niet hoor. Nee, ik zou je zeggen wat het is. Het is iets, um, iets wetenschappelijks voor, voor proefnemingen en zo. Oh. Hier, kijk maar naar die flessen en naar die andere dingen. Huh? kijk hier eens. Allemaal verschillend zaad in potjes. Oh. Ja, maar dat moeten we toch aan iemand zeggen. Ja, eerst zien wat er is. Hier, hier, neem, neem jij die bloem even. Hm. Groeit in water, hè? Met wortels en al. Ja, zet maar even neer dan. Voorzichtig, hoor. Het lijkt wel zoiets van een madeliefje. Maar dan in het groot. Huh. En nou die eieren. Net wat we nodig hadden. Eieren? En nou, wat heb je nou te giegelen? Even je dat ik ze liet vallen. Nee, pas op. Ja, maar ze zijn toch al naar beneden komen vallen? Dat is juist zo gek. Ja. En hier. Die glazen potjes. Pak eens aan. Wat zit erin? Iets van zaad en zo. Nou, ah, dat doet er niet toe wat erin zit. Maar die potjes kunnen we wel verkopen. Ik weet iemand die er vijf penny per stuk voor betaalt. En, en, en voor die grote krijg je misschien nog meer. Oh. Zeg, allemaal pure winst. Hé, en hier. Kijk eens wat ik hier heb. Wat is dat? Nou, kijk dan. Aardappelen? Ja, ook tien. Net als die eieren. Doodgewone aardappels. Zeg, zal ik jou eens wat zeggen? Zal ik je zeggen wat we gaan doen, Mil? Nou? We gaan ze bakken. Dan hebben we spiegeleieren met patat. Spiegeleieren met patat? Tot... Ja. Oh, Gary. Hier, breng jij ze maar naar binnen. En begin maar vast te schillen. Dan neem ik de rest wel mee. Ja, spiegeleieren. Wie met patat? Hé, hier op zij staat nog een grote fles met allemaal draden eraan. Het lijkt wel een rumfles. Dat zou ook een grillen zijn. Niet aanraken. Niet beruren. Waar is die? Niet daar binnen, dat kan niet. Hij zegt toch al door wat? Een radio, dat is het natuurlijk. Hij praat over de radio. Ja, maar waar vandaan dan? Ja, hoe kan ik dat nou weten waar die vandaan komt? Oh, ik schrok me dood. Ah, is niks bijzonders hoor. Nee, nee, Gary, niet doen. Blijf nou uit de buurt van die fles. Ik kom er nou niet meer aan. Niet aankomen? Ja, dat zei hij toch? Nou, hij kan toch niks doen? Wees er ineens. Ja, maar hij wist toch maar dat je eraan kwam? Niet aanraken. Oh, -oh. Zou ik je zo dat. vertellen? Het is een bandrecorder, dat is alles. En, en als je die fles van boven aanraakt, dan begint hij. Ja, maar hij zei toch dat je er niet aan moest komen. Ja, dat zegt hij wel, maar verder weet hij van niks. Kijk, hier. Hier komt hij vandaan. Daar vandaan? Ja, op een bandje dat is alles. Het gaat automatisch. Smoel houden! Oh. Zo. Oh. Nou is hij koest. Oh, Gary, dat had je nou niet moeten doen? Dan moet hij maar niet proberen ons van die uh, rumfles af te houden. Zeg! Er zit een klein lichtje binnenin. Hm? Ja. Ik, ik zal hem maar naar buiten heisen, dan, dan kunnen we hem beter bekijken. Ja. Ja. Oh, uh. Gary, dit, er zit iets in. Nou, heb ik dan beweerd dat hij leeg was? Nee, maar, maar iets van een, van een vis of zo. Huh? Kijk dan, het drijft. Hé? Huh? Hier. Als het even niet beweegt. Oh, kijk dan. Het is een soort vis. Een grote kikkervis lijkt het wel... Met iets van voorpootjes en achterpootjes. Helemaal in elkaar gevouwen, zie je? En, en, en het leeft ook. Kijk maar, daar zie je het hartje kloppen. Wat een gek dier, hè? Hou je stil. Ja, maar kijk dan even, Gary. Stil alsjeblieft. Kom mee. Ja, maar, maar Gary. Kom mee naar binnen. Ja, maar al die spullen. Kom nou. En die eieren. Laat liggen. Laat alles liggen en kom mee naar binnen. Ja, maar wat, wat, wat is het dan, Gary? Wat, wat, wat is er nou? Wat er is? Ja, wat, wat heb je nou ineens? Je wou die potjes en die flessen toch? En, en die eieren en die aardappelen? En nou zeg je ineens, laat maar liggen. Ja. We, we kunnen dat er toch zo niet laten? Als iemand het nou ziet en vraagt wat het is. In de wagen ligt nog een zeil, gooit dat er overheen. Maar dat kan ik niet, niet alleen. Waarom doe jij het niet? Goed. Wacht dan. Als jij verwacht als jij me dan nou maar eens wou vertellen... Wat, wat... Vertellen? Weet jij dan echt niet wat dat was? Dat, dat wat er in die vlees dreef? Dat ja. Ik weet wat het is. Oh, wat dan? Ik heb het al eerder gezien. Toen ik nog klein was. Op een dag vond ik het buiten bij de vuilnis. Helemaal ingepakt. Ja, de... Toen wist ik nog niet wat het zijn kon, hoor, maar... Ik kreeg van mijn moeder een pak rammel dat ik zo nieuwsgierig was geweest. En, wat, wat... Uh... Nou, uh, je weet toch wel van mijn moeder? Van je moeder? Ja, waarvoor ze gepakt is. Waarvoor ze heeft gezeten. Oh dat? Hm. Ja, dat weet ik wel. Bij ons in de straat was een vrouw die het ook deed. Ja. Dan weet jij ook wat er in die fles zit. Oh nee, toch, Gary. Hm. Hoe kan dat nou? Weet ik niet, ik ben er zeker van. Maar waarom nou? Wie, wie, wie doet er nou Ja, hou dan maar over op. Ja, maar wie, wie zou... Ja, stil nou. Ik doe... Zwijg erover, zeg je. Ik. ik weet niet wie het heeft gedaan en waarom. Of wat vandaan komt. Maar, maar, maar laat het nou maar waar het is en, en daarmee uit. Nou, ja, nou. Ja, dan, dan zou ik dat zeil maar even gaan halen, hè. Gary, hm? Gary ik, uh, ik heb gedaan wat je zei. Ja, zo goed als ik kon, tenminste. Hé, ja, wat? Nou, dat zeil erover gelegd. Hm. Maar uh, ik, ik kon het er niet goed overheen krijgen. Het, het is ook zo groot. En ik kon er niet goed bij. Ik, ik, ik wist niet hoe ik het vast moest houden. En uh, uh, Gary, die, uh, die grote fles, hè? Ja. Die is toen omvergevallen en leeggelopen... Die draden zijn gebroken. En? Nou, het bewoog niet meer. Toen heb ik het er maar uitgehaald. En uh, waar? Ik, ik ben ermee naar de mestveld gegaan. Daar heb ik het maar weggegooid. En die fles? Ja, Die ook. Dat leek me het beste. Uh, ja. Ach ja, dat is ook maar het beste. Oh, en, en die eieren, hè? Eén van die eieren heb ik per ongeluk stuk getrapt. Maar uh, die zijn niet goed meer, hoor. Die zouden niks lekker zijn. Nee, dat dacht ik wel. Nou, heb je dan trek in een kop chocola? Ja, dat is, uh, is geen gek idee. Oh maar dat Ja, zal dat we dan... weet ik. Dat weet ik. Dat zal ik wel doen. En de rest van die spullen? Gooi we allemaal weg. Je zei dat dat geld opbracht. Ah, dat krijgen we genoeg zonder die potjes en flessen. Al die wijzerbladen, en al die elektrische dingen, die haal ik eruit. Oh ja. Er is een kerel die zo'n uh, startje heeft op de markt. En die geeft een behoorlijke prijs voor dat spul. Alles wat elektrisch is. En, uh, en daarna ga ik naar Ted. Die kan wel aan zo'n lastapparaat komen. En uh, dan kunnen we dat, uh, dat ding in stukken snijden. En naar die zaak van hem brengen. Oh ja? Ja, maar, maar daar zal je hem dan wel voor moeten betalen. Nou, hij kan toch zijn deel krijgen. Het is dus goed, spul. En, uh, en dan die parachute nog. Huh? Al bij al kunnen we er wel vijftig uh, pond van maken. Vijftig? Hey, misschien nog wel meer. Hé, hey, <laughs> so, wat wil je ermee doen? Doen? Ja. Ik kan jou mee uitnemen. Ergens waar jij het leuk vindt. En dan He? zat je verwennen. Of uh, jij kan er ook iets voor kopen. Nou, wat je maar wil. Je hebt het maar voor het zeggen. Echt waar? Ja. Nou, ik weet wel iets. Ik weet wel wat ik zou willen. Oh ja, wat dan? Zeg maar op. Het ja, is iets wat jij niet wou. Waarvan je zei dat het voor ons geen zin had en, en dat we niet zouden weten wat we ermee moesten doen. En, en dat het toch al te veel mensen waren. En nou wil jij erin hebben? Ja. Waarom? Nou, nou, toen ik er buiten stond, hè, bij die mestverhaal, met, met, dat, met dat ding, toen moest ik ineens denken. Nee, ik zag wat het was, omdat jij me dat verteld had. En er zat een oude rat op een stukje doos hè? en die zat me te wachten tot ik wegging. Ze zijn toch maar knap, hè? Ratten? Nee, nee al die mensen. Ah. Verschrikkelijk knap. Die kunnen zo'n zo ding maken en, en dingen erin stoppen en dan de lucht insturen. Het was niet te geloven, hè, dat iemand zo knap kan zijn. Ja, die, die rat wist wel dat ik gauw weg zou gaan en dat hij het dan kon hebben. En toch, hè, Gary, toch kunnen wij ze allemaal verschut zitten? zetten. Die oude kerel ook. Die? Waarom die? Nou, oh, met al zijn praatjes. Nou, uh, hij is knap, hoor. Niet zoals wij. Maar toch... Ja, dat is zo. Nou, goed dan. Ja, we doen het. <laughs> zeg, hoe zullen we het noemen? Nou, je bent er wel vroeg bij, zeg. Eerst maar eens zien wat het wordt. Vroeg? Is het dan zo vroeg? Te vroeg om... Ah, uh... uh, nee. <laughs> nee. <laughs> en je zei dat... <laughs> oh, maar dan krijg jij je chocolade niet. En dat wil je toch wel? <laughs> <laughs> nou, goed. Dan, uh... dan ga ik dat zelf maar even recht leggen. Hé, hey, en wat moet ik nou met die bonen? Hé? Huh? Wil je nou de rest van die bonen nog hebben? Ja, dat zou niet zo gek zijn. Ik moet nou kracht op doen. <laughs> oh, vreselijke man ben je. <laughs> Vreselijk, ja. <laughs> oh, Mil? Ja? Bewaar je dat blik? Wat? Dat blik, of je dat bewaart zoals ik je gevraagd heb. Nooit niks weggooien wat waarde heeft. U hebt geluisterd naar Het Ding, een hoorspel van Giles Cooper, vertaald door Nina Bergsma. De rolverdeling was als volgt: Gary, Hein Boele. Mil, Trudy Libozan. Ferrel, Sacco van der Made. telefoniste Joke Hagelen. En een stem, Hans Karsenbarg.